Kort met het NWS-journaal. Een Thaise militair die zeker twintig mensen heeft gedood... is zelf doodgeschoten door veiligheidstroepen... in het winkelcentrum waarin hij zich uren had verschanst. Ook zouden er mensen zijn gered die de man nog in gijzeling hield. De militair schoot gistermiddag drie mensen dood... op een legerbasis ten noordoosten van Bangkok... en reed daarna naar het winkelcentrum. Ook daar opende hij het vuur. Naast de doden zijn er enkele tientallen gewonden gevallen. Het motief van de man is nog onduidelijk. Bij een brand in een manege in Heerlen is vannacht een onbekend aantal paarden gedood. De meeste van de tientallen dieren konden worden gered. Kort na het uitbreken van de brand kwamen veel eigenaren van de paarden naar de manege. Brandweerkorps uit de hele regio rukten uit om te helpen blussen. Gelupeerden van de manegebrand zijn opgevangen in een zalencentrum. Het officiële dodental door het coronavirus is opgelopen naar 811 en overtreft nu, overtreft nu het aantal doden door de SARS-epidemie in 2002 en 2003. Toch was SARS naar verhouding dodelijker. Toen overleed bijna 10% van alle patiënten. Bij het coronavirus is dat zo'n 2%. Dat er toch meer doden zijn, komt doordat er veel meer besmettingen zijn dan tijdens de SARS-epidemie. Remo van Barneveld heeft met een feestavond in Amsterdam zijn dirtcarrière beëindigd. In de Avals Live waren er een paar duizend fans en oude rivalen als Phil Taylor en Bobby George. Ook andere Nederlandse sporters, onder wie Robin van Persie, Raphael van der Vaart en Rico Verhoeven waren afgekomen op het afscheidsfeest van de vijfvoudig wereldkampioen. Het weer vannacht op de meeste plaatsen opklaringen bij ongeveer 4 graden. Overdag neemt de wind al snel toe. Aan zee tot een zuidwesterstorm. Vooral in de middag en avond zijn overal zware windstoten mogelijk, van 90 tot een enkele keer 130 km per uur. Ook trekken er dan zware plensbuien over met lokaal veel regen. Dit was het NWS Journaal. Zin in Zandvoort. Zandvoort?